8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het onbemande vliegtuigje dat de Israëlische luchtmacht zaterdag neerhaalde... was van Hezbollah. Dat heeft premier Netanyahu voor het eerst in het openbaar gezegd. De verdenking ging in het weekend meteen al uit... naar de Sjaïtische Hezbollah-beweging. Het was voor het eerst in zes jaar dat een vijandelijk toestel... het Israëlische luchtruim binnendrong. Het kwam zo goed als zeker uit Libanon. De drone naderde Israël vanaf de Middellandse Zee... en vloog toen over de Gazastrook...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 Maar Leers verzet zich daartegen. Wel heeft hij nu gezegd dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat hij voor 1 december besluiten neemt over nieuwe aanvragen voor gezinsmigratie. De Tweede Kamer neemt daar genoegen mee. De Noord-Hollandse oud-gedeputeerde zegt dat de ten laste van het Openbaar Ministerie tegen hem niet klopt. Het OM stelt dat Hoijmaijers is omgekocht door Fortisbank... en bouwbedrijf Ballas Nedam in ruil voor opdrachten. Hoijmaijers zegt dat hij onschuldig is en dat het OM zaken uit hun verband trekt. De VVD'er wil graag een onderzoek en gehoord worden door de rechter. De marine heeft voor de oostkust van Afrika zeven Somaliërs aangehouden... tijdens een actie tegen piraterij. Ze werden opgepakt nadat ze een Spaans visserschip hadden aangevallen. De zeven Somaliërs worden vastgehouden aan boord van het Nederlandse marineschip... totdat duidelijk is wat er met hen gaat gebeuren.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 Ja, u schrikt van dit geluid. Ik zal even uitleggen wat het is. Het is een imploderend gebouw. Wat, eerst hoor je daar wat vuurwerk onder. En dan stort het in. En hij kreeg vandaag opeens maar de associatie met GroenLinks. Snapt u dat een beetje? Nou, er is zeker sprake van implosie. Uh, dat we zeggen dat het, uh, het, het knapt van binnenuit. Uh, wat er gebeurd is, is, is ongelooflijk nog steeds. Een... Uh, een groep mensen die zichzelf benoemt tot partijtop en vervolgens meent nog een oordeel te moeten vellen over vertrouwen in de lijsttrekker die door de kiezers is gekozen. En een fractie die, dat, uh, die daarin meegaat. Ja, en dan krijg je dus een imploderend geheel. Ja, en ik kan wel zeggen dat in de partij er heel weinigen zijn die dit begrijpen. Ja. Ik ga even zeggen wie u bent, voor de mensen die dat nog niet weten. Uh, de echte politieke kenner weet dat natuurlijk wel. Bas de Gaai zes jaar fractieleider en veertien uh, jaar Eerste Kamerlid van de PPR. Uh, de uh, part politieke partij Radicale, die later opging in GroenLinks. En naast uw uh, werk als uh, politicus bent u ook altijd hoogleraar uh, geweest... bij het Institute of Social Studies hier in Den Haag waar we nu zitten. En u was ook hoogleraar Politieke Economie van de Rechten van de Mens... aan de Universiteit in Utrecht. Ja. U bent inmiddels met emeritaat, zoals dat heet. En we gaan het dus hebben inderdaad over die puinhopen van GroenLinks. En ik wil het ook nog hebben over die andere de liefde... de liefde voor het hoogleraarschap, met name in uh, Zambia. Maar eerst even terug naar uh, GroenLinks. Heeft u ooit eerder iets meegemaakt als wat er nu aan de hand is? Nee, eerlijk gezegd heb ik dit ook niet bij andere partijen gezien. Ik heb wel gezien dat ook bij andere partijen men slecht met eigen mensen omging. Maar uh, voor mij was dat onvoorstelbaar bij GroenLinks. Uh, want je kunt duurzaam sociaal zijn op twee manieren. In je politieke werk, in je politieke inhoud... maar ook in de manier waarop je met je eigen mensen omgaat. En de wijze waarop nu met Jolanda Sap is omgegaan... vind ik uh, ja, met geen pen te beschrijven. Uh, Wat is dan het ergste voor u? Wat heeft u het meest geraakt? Ja, dat er een, een, een groep mensen uh, gaat vergaderen over de vraag of ze vertrouwen in haar hebben. Kijk, het gaat zo. Uh, en dat is de democratisch-politieke manier. Bij alle partijen. Uh, het congres stelt een lijst samen. Daar wordt over gestemd. Uh, in het geval van Jolanda Sap, de nummer één plek. Zij won een lijsttrekkerverkiezing met een verhouding zeven op één. Ja, met Tofik Dibi. Ja. Uh, dan is er een lijst. Uh, dan ga je met die lijst naar de kiezers. En die uh, stemmen vier mensen in de Kamer. Die vier zijn dan de fractie. En die fractie moet een voorzitter kiezen. En uh, die moet van hele goede huizen komen... hele sterke argumenten hebben om iets anders te doen... dan wat de kiezers is voorgehouden. Want de kiezers is voorgehouden, onze nummer 1 is de Sap. Dat heeft die fractie ook gedaan. Dus die kiest een voorzitter, is Jolande Sap. En vervolgens gaan er allemaal mensen vergaderen over de vraag... of zij wel persoonlijk vertrouwen hebben in Jolande Sap. Dat ligt niet bij het partijbestuur. Dat ligt zeker niet bij de wethouders uit de grote steden. Ik wist er maar weinig van. Ik wist niet meer dan wat er op de partijraad uh, naar voren was gekomen. Uh, maar uh, in het parool gisteren stond een... Uh, Uitvoerige beschrijving van de manier waarop kennelijk GroenLinks vanuit de top gemanipuleerd wordt. Ja, waar doelt u dan op? Want niet iedereen heeft dat stuk gelezen. Uh, zij, uh, het Parool heeft daar onderzoek naar gedaan en zegt: er is een, een groep van mensen, dat zijn wethouders uit Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Maarten en... van Poelgees, Mirjam de Rijk, ja. ik noem ze maar even. Ja. En, die, uh, en er zijn nog een paar andere namen die bijgevallen en die spreken zich uit over de vraag of er in Jolanda Sap vertrouwen is. En, maar dat, lig, dat ligt niet bij hen. De kiezers hebben haar gekozen. Het is het prerogatief dat we zeggen de uitsluitende beslissing van de lijsttrekker... of die zelf vindt na een verkiezingsnederlaag of ze door moet gaan of niet. En in het geval van Jolande Sap begrijp ik volledig dat ze door wilde gaan om te beginnen zijn vechten. Maar in de tweede plaats, die verkiezingsnederlaag... heeft met haar niets te maken. Ik word van alle kanten aangesproken door mensen van alle partijen... die veel respect voor Jolanda Sap hebben. En de enige reden dat GroenLinks het zo slecht heeft gedaan... ligt aan de partij zelf, aan het merk GroenLinks... zoals zich dat de laatste twee jaar heeft ontwikkeld. Ja, maar, maar goed, uh, om het even niet daarover te hebben... maar meer over wat er de afgelopen week is gebeurd. Waar gaat het dan volgens u mis... Wat is er misgegaan? Mis is gegaan dat uh, het partijbestuur dacht dat zij vertrouwen moesten hebben. Uh, uit, uitdrukkelijk uh, dat nog eens verklaren in uh, de gekozen fractie. Om te beginnen de nummer 1. Uh, dus misgaat het, het, het, het, het niet begrijpen hoe die dingen in de democratische politieke orde gaan. Ja, maar u zei aan het begin, ja, eigenlijk had ik, heb ik dit nog nooit eerder meegemaakt in mijn carrière. Ook niet bij andere partijen. En je verwacht het niet in een partij als GroenLinks, want dan ga je ook duurzaam met mensen om. Dit is dus niet duurzaam met mensen omgaan. Men is niet duurzaam sociaal. Hè? Wij zijn duurzaam sociaal in GroenLinks. Nou, kennelijk niet. Maar we gaan niet op die manier met onze eigen mensen om. Ja, kennelijk dus, wel. Ja, en dan, dan uh, ontstaan hele grote ongelukken. Dus wat ik zou willen zien... is dat er niet alleen een onderzoek is... naar waar die verkiezingsnederlaag vandaan komt. Ik denk dat met mij heel veel mensen wel kunnen zeggen... waardoor GroenLinks bij deze verkiezingen... van tien naar vier zetels is gegaan. Maar wat echt onderzocht moet worden is... hoe, is, hoe was het mogelijk dat een zelfbenoemde partijtop, mensen die geen enkel mandaat hebben... nog van de kiezers, nog van de partij... zich gaat uitspreken over de vraag of ze vertrouwen hebben. Ik hoorde uh, mevrouw Sargentini, die zit voor ons in Straatsburg... die hoorde ik op de partijraad zeggen dat zij de dag na de verkiezingen had gezegd... dat Jolanda Sap niet verder kon gaan. Dat, dat is helemaal niet aan haar om dat te beslissen. Maar wat moet er dan onderzocht worden? Waar pleit u nou voor? Een onderzoek naar hoe kon het gebeuren dat men zo van de eigen interne partijdemocratie is afgeweken... en iets gedaan heeft wat ik zie als een klap in het gezicht van de kiezers. Want de kiezers, die vier zetels... dat zijn mensen die op Jolande Sap hebben gestemd. Die anderen op de lijst, die hebben samen iets van 20.000 uh, stemmen gekregen... en zij had er 180.000. Uh, dus die mensen willen niet anders dan Jolande Sap met die drie anderen... Maar dat betekent dus dat er een onderzoek moet komen, volgens u. Naast dat onderzoek, uh, wat er uh, gehouden moet worden ja, en naar de Nederlandse. Dus daar ben ik helemaal niet zo benieuwd naar wat er komt uit de. Uh, dat is nu de commissie van uh, Nel van Dijk. Die ken ik goed, die zal dat zeker goed doen. Uh, met haar mensen. Hoe kwam die uh, waardoor kwam die verkiezingsnederlaag? Ik zou een ander onderzoek willen zien in hoe is deze implosie van GroenLinks tot stand gekomen... vlak na de verkiezingen, die totale verwarring die ontstaan is... doordat allemaal mensen meenden dat zij nu nog vertrouwen... of niet uh, in Jolanda Sap moesten gaan maar uitspreken. Maar goed, dat zal Nel van Dijk toch ook onderzoeken? Dat zal toch in nou, dat onderzoek haar zitten? mandaat is de verkiezingsnederlaag. Ja, en u zegt, er moet maar ook er een onderzoek komen naar die, wat anders. Ja, want sinds die verkiezingsnederlaag is uh, uh, uh, dat hele proces... hoe krijgen we Jolanda Sap weg op gang gekomen. Ja, wie moet dat gaan leiden dan, zo'n onderzoek? Nou, dat, uh, dat, die, die uh, toezichtsraad van GroenLinks, uh, daar is dat in goede handen. Uh, die zouden nu ook moeten vragen uh, aan een paar mensen... die het alom vertrouwen hebben in de partij... om eens uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Nou, laten we nog heel even om... Ja, u, u heeft het ongetwijfeld allemaal goed gevolgd... maar toch even de afgelopen dagen nog op een rij... Nu zie ik geen andere mogelijkheid dan mijn functie als politiek leider, fractievoorzitter en kamerlid van GroenLinks neer te leggen. Aldus Jolande Sap. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen voor een buitengewoon pijnlijke beslissing. En die heeft ons nog niet gebracht waar ik op hoopte. Ik leg daarom het voorzitterschap neer. Met wening stapte meteen het hele partijbestuur op. GroenLinks heeft een nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Bram van Ooyik. Vanaf nu willen we graag vooruitkijken. Meneer Van Ooyek, wat is er gebeurd? Nou, De voorzitter van de commissie die uh, onderzoek gaat doen... naar onze uh, verkiezingsnederlaag, André van Est... die heeft uh, besloten en bekendgemaakt om uh, haar functie neer te leggen. Ja, Wat vond u van het laatste eigenlijk dat André van Est mee stopte? Dat vond ik heel begrijpelijk. Want in, het, uh, in datzelfde uh, uh, verslag van het parool van gisteren... wat er gebeurd is, en dat heeft ze ook bevestigd... Uh, zij had Jolande Sap ook... Eigener beweging, niet Jolande Sap heeft haar iets gevraagd, maar ze heeft eigenaar beweging, Jolande Sap gezegd: Ik denk dat jij uh, moet vertrekken. Na de verkiezingsnederlaag heeft ja, ze dat gedaan. En dan ben je natuurlijk bevooroordeeld. Ja, dus, dus dan kan je zo'n onderzoek dus, niet meer ja, doen. dus uh, en uh, het komt erop aan, hoorde ik zo even, om vooruit te kijken. Kijk, ja, dat is altijd een nieuwe fractie ja, leiden. Maar als de dingen grondig misgaan, dan moet je ook even grondig achteruitkijken hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, wat vindt u ervan wat hij zegt dan? We moeten nu vooral vooruitkijken. Nou, dat is bij het CDA ook gebeurd. En dat is eigenlijk rampzalig. Het CDA, daar is de partij uh, met twee derde, een derde... in twee stukken gevallen... Uh, die nauwelijks meer met elkaar praten. Er was geen dialoog meer tussen de mensen. De een had de ene argumenten, de andere groep de andere. En er was ontzettend veel pijn in die partij. En uh, dat is niet besproken... Uh, en ik zie dat als mede een oorzaak van de verkiezingsnederlaag van het CDA. Dus als GroenLinks uh, verder zou gaan alsof er niks gebeurd was... alsof er niet een verschrikkelijk pijnlijke geschiedenis nu uh, een paar dagen achter ons ligt... Uh, dan gaat het ook met GroenLinks niet goed. Nee, dus u zegt, dat moet zeker ook worden gedaan. Dat terugkijken, dat is heel belangrijk. En niet alleen dus met ja, een dat... onderzoek naar de verkiezingsnederlaag... maar ook naar uh, een onderzoek naar hoe het heeft kunnen gebeuren... Ja. dat Jolanda Sapp het veld moest ruimen. Als ja, het dat, even zijn, zijn samenvat. Uh, dat zijn twee dingen. Zelfreflectie. Dus kijk eens goed naar jezelf. En dat is dan het begin van een reiniging. Dit mag ons nooit meer overkomen. U bent boos, hè? Ik ben boos, ja, nog steeds. Ja, het is vreemd, want bij mij gaat boosheid meestal heel snel over. Maar in dit geval niet. Nee, waarom niet dan? Ja, het is zo pijnlijk als, als er zo met mensen wordt omgegaan in een partij vol van idealen. En uh, mensen die zich daarvoor inspannen op, op alle niveaus. Die echt wat over hebben voor andere mensen. En die dan zo eigenlijk uh, tegen hun eigen idealen ingaan... in de manier waarop ze met hun medemensen ja. omgaan... binnen de eigen partij ja. nogal liefst. U kijkt er ook heel vies bij. Ja. <laughs> ja. Maar, maar goed, u bent zelf ook fractievoorzitter geweest. Het is natuurlijk ja. al een tijd geleden. U weet toch, de politiek is toch hard... Uh, ja, maar het, het mooie van de politiek, ik ken drie soorten politiek. De publieke politiek, hè, de, uh, de politiek van het land, uh, de universiteitspolitiek en de kerkpolitiek. Uh, de eerste is de kerkpolitiek, want daar gebeurt alles onder het mom van heiligheid. En in de universiteitspolitiek gebeurt er heel veel op de wandelgangen en worden er, uh, hè, er de allianties verbonden ge gesmeed. In de Politieke politiek, komt alles uit. Wij zijn omringd door pers en die vinden alles uit. Kijk maar naar het parool van gisteren. Hè. Alles komt een keer uit. Dus het is niet altijd even fris, maar het is wel open. Over het algemeen is het open. Maar er is nu in GroenLinks een tijd geweest dat er dingen gebeurden. Uh, ja, uh, binnen muren. Uh, en dat is niet goed geweest. Heeft u Jolande Sap eigenlijk nog gesproken? Ik heb er... Heel onlangs nog gesproken. Wanneer is heel onlangs? Gisteren. Gisteren heb ik met haar contact gehad. en uh, uh, Het is heel goed dat zij nu even zich helemaal losmaakt... Uh, van het uh, hele totale publieke gebeuren. Uh, Waarom? Ja, dat is toch niet gering wat hij is overkomen... Nou, u pleit vrij vrijdag nog bij Nieuwsuur dat ze zou moeten terugkomen. Hè? Maar dat is natuurlijk nu een echt, echt een gepasseerd station. Nou ja. uh, theoretisch zou het kunnen over een aantal maanden. Maar uh, we moeten maar eens kijken waar die zelfreflectie... en die reiniging van de partij toe leidt. Maar ik zou me heel goed kunnen voorstellen... dat dat voor Jolande zelf te laat is. Yes. Want hey, uh, in de partij, dat merk ik uit alle reacties... Uh, sinds ik een paar dingen heb gezegd op Nieuwsuur vorige week... Uh, in de partij is er uh, maar één ding wat de overgrote meerderheid het liefst zou willen... en dat is Jolande terug. Ja, en, en, en heeft u nou haar gebeld? Wat belt zij u dan in zo'n geval? Nou, ze heeft met mij contact opgenomen om te zeggen dat het met haar toch redelijk ging. Redelijk? Ja. ja. En wat heeft u toen tegen haar gezegd om haar wat moed onder... Oh ja, daar ben ik blij mee, uh, ja. Ja. En wat voor een advies heeft u gegeven? Als... Ik heb geen advies gegeven, want ze, ze weet zelf heel goed wat ze doet. Namelijk uh, even helemaal eruit. Ja. En hoe lang dan? Weet ik niet. Nee. Dat is aan haar. Maar u heeft gezegd dat u dat een goed idee lijkt. Nou, dat weet ze. Kijk, je hoeft heel weinig tegen elkaar te zeggen. Je weet... Uh, ja, dat is een kwestie van begrijpen. Ja, heb je maar weinig woorden nodig. Dat u ook. Ja. ja. zou u ook doen. We begonnen net de uitzending met een imploderend gebouw. Uh, denkt u dat GroenLinks nog wat kan worden? Ik bedoel, is er genoeg fundament om dat gebouw weer ja, op te bouwen? Ja, want die ligt wel bij de mensen zelf. Uh, om te beginnen zijn er toch al een anderhalf miljoen mensen in Nederland... die ooit, tot twee miljoen, die ooit GroenLinks hebben gestemd. En die sympathie hebben voor de partij. Maar die elke verkiezing opnieuw kijken of de partij, gezien hoe het loopt, hun stem wel waard is. Dus dat is een vrij grote groep. Maar van niemand kun je zeker zijn. Uh, het grote verschil met vroeger, uit de tijd van de verzuiling, is dat je van geen één kiezer meer zeker kunt zijn. Nee. Je moet ze allemaal overtuigen. Er zijn en ook nog... mensen die zeggen ze kunnen beter opgaan in de Partij van de Arbeid. Uh, ja, maar het gaat nu om de partij zelf. Het gaat niet om alle adviezen van buiten, het gaat om de partij zelf. En uh, er zijn, uh, ik heb zelf nooit uh, Partij van de Arbeid gestemd. En ik stem GroenLinks omdat ik niet zou weten wat ik anders zou moeten stemmen. En, zei, en dat is natuurlijk de harde kern. Ik ben onderdeel <laughs> van de harde kern. En u denkt dat er genoeg mensen van die harde ja. kern zijn... om GroenLinks weer uit het dal omhoog te trekken? Uh, ja, heel gemotiveerde mensen in de plaatselijke afdelingen van uh, GroenLinks... die ook in hun raden en staten echt weten waar ze mee bezig zijn en ook resultaten bereiken. Kijk, resultaten bereiken is het allermoeilijkste op het nationaal niveau... als je een voorhoede partij bent. Dat is makkelijker in de gemeenteraad of in de provinciale staten. Maar die mensen bereiken ook wat en ja, die zijn uh, erg gemotiveerd. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. En vandaag praat ik met Bas de Gij vortman Hij was zes jaar fractieleider en veertien jaar Eerste Kamerlid van de PPR. Totdat die partij opging in GroenLinks is nu een van de prominenten. Bemoeit zich natuurlijk ook met alles wat er aan de gang is met GroenLinks. Hij heeft net ook gepleit voor een nieuw onderzoek naar de ondergang van Jolande Sap. Hij heeft deze week nog met haar gesproken. En um, ja, ik dacht we moeten het toch ook nog even hebben over uw achtergrond. Hè? Anders hebben we het alleen over GroenLinks. Want u komt uit een politiek nest. U zat samen met uw vader uh, Wilhelm Friedrich de Gij vortman in uh, de Eerste kamer. Uh, ARP, CDA uh, zat hij toen voor. Ik dacht, dat is wel fantastisch als je nou toch uit een politiek nest komt... en dan zit je samen nog in de Eerste Kamer. Voor verschillende partijen. Ja, dat moet ja. ook. Was dat een hoogtepunt? Nou, dat was daarvoor al. Want uh, ik zat in Zambia, ik werd lijsttrekker van één uh, uh, van de vijf... die er toen waren in 1971 voor de PPR. Uh, werd gekozen met een fractiegenoot. En... Uh, uh, vervolgens komen dan die verkiezingen van 72... waarin we heel veel winnen. We gingen van twee naar zeven. Konden, Het bas-effect uh, bas werd dat genoemd, hè? Ja, kijk. Uh, de mensen uh, stemmen op een persoon. He, dus dat wordt gauw zo gezegd. Maar daarachter zit een hele partij... en een, een grote groep gemotiveerde mensen op allerlei niveaus. Je bent bescheiden. Uh, ja, ik zie het ook. Uh, ik zie het ook zo. Maar gaat u verder ik, met het verhaal? Ik, ik erger me als mensen zeggen... ik heb toen uh, die en die verkiezingen gewonnen. Of ik won. Ik hoorde het laatst voor de VVD. Ik, uh, eerst had uh, Nijpels het record, zei hij zelf. En toen uh, Bolkestein. En uh, nu heeft uh, Rutte het record. Onzin. Het is, het is een hele partij en het zijn een paar miljoen kiezers. Ja. Uh, dus ik hou niet van ik. Nee, maar even terug naar, naar uw vader dan. Die ook in die Senaat was. Nou, kijk, die kwam toen. Uh, toen kwamen wij in het kabinet in Aal. We waren onderdeel van de Progressieve Drie, zoals dat heette. Met de Partij van Arbeid en D66. En. Uh, dat kon alleen, dat had maar 56 zetels, dus daar moesten andere partijen aan meewerken. Dat zijn de, de KVP en de AR geworden, dat is begonnen met de AR. En uh, vader heeft er toen voor gekozen om mee te doen... en uiteindelijk ook de steun van zijn fractie gekregen. Dat was de anti-revolutionaire fractie in de Tweede Kamer. Dus hij werd minister van Binnenlandse Zaken en ik was uh, fractievoorzitter van de PPR. Heeft u oppositie gevoerd tegen hem? Nee, want we zaten. Maar oh, je zat natuurlijk in dezelfde kabinet, ja, kabinet natuurlijk. Wij ja. waren een van de vijf. Omvraag. Dat is uh, dat kabinet aan Uil. Dat is nog steeds het meest progressieve kabinet. wat Nederland ooit gehad heeft. En de meest progressieve partij in dat kabinet was de PPR. En die is later opgegaan in GroenLinks. Ja, maar toen zat u dus al samen met uw vader eigenlijk. En later ook nog in die Eerste Kamer. Is dat mooi dat dat het eind was, zeg maar. van, van misschien wel aan de keukentafel vroeger over politiek praten? Nou, we praten niet verder. Ik heb met vader over heel veel gepraat. Niet over politiek? De... Jawel, uh, maar de partijpolitiek interesseerde eigenlijk geen van beiden. Uh, nog hem, nog mij. Uh, niet veel over partijpolitiek, maar wel over inhoudelijke politiek. Wat is het verschil dan voor u? Wat je moet doen om het land echt goed te besturen? Ja, uh, partijpolitiek is uh, hoe manoeuvreer je. Hè? Mm -hmm. En dat moet je natuurlijk ook een beetje begrijpen. Uh, ik heb er ooit een klein boekje over geschreven. Maar het ging u meer samen, die gesprek aan die keukentafel, was meer het grote politieke geheel? Dat, uh, ja. Dus uh, ja, dan gaat het uh, over de grondwet in de politieke praktijk. En dat zijn dingen die me nog steeds bezighouden. Ja, u hebt zelf ook kinderen, toch? Ja. Ja, en uh, doet u dat nu ook weer met uw kinderen, die, dit soort... Grote gesprekken over de grote vraagstukken van het uh, politieke uh, be, leven bespreken. daar heb ik ook heel weinig over partijpolitiek gesproken. Ik heb uh, nu één dochter, de jongste, die is uh, ambassadeur van GroenLinks in Scheveningen. Dus uh, die houdt contact met uh, de Scheveningse bevolking namens GroenLinks Den Haag. Uh, dus met haar spreek ik wel over uh, GroenLinks. Ja, maar, maar toch die, die politieke... Uh, interesse die u altijd heeft gehad... die had u natuurlijk al een beetje van huis uit. Hè? Heeft u net over uw vader gehad. Ik geloof dat aan de moederskant ook allerlei mensen in de politiek zaten. Dus uh, het was niet zo gek dat u ook die interesse had. Uiteindelijk bent u toch weer meer richting dat hoogleraarschap gegaan. Hè? En uiteindelijk ook een maar tijdje in Zambia. Ik niet uiteindelijk, daar is het mee begonnen. Ja, maar u bent daar toch weer geëindigd, laat ik het zo zeggen. Nou, kijk, je kunt het beter zo zien. Uh, de, de academie is mijn tehuis... Maar die uh, zes jaar beroepspolitiek, uh, dat was Tweede Kamer... dat is echt, echt de beroepspolitiek, uh, de politieke politiek... Uh, dat was een intermezzo. En dan komt er nog veertien jaar Eerste Kamer... maar dat is uh, één dag in de week. En je moet er wel iets harder voor werken, meer dan die ene dag... Maar, uh, uh, nog eens even goed kijken naar de wetgeving... die door de Tweede Kamer is aangenomen. Precies, maar dat is niet meer de beroepspolitiek. Wat heeft u eigenlijk betrekkelijk kort gedaan? Ja. Dus, de, dus de, de academie, zoals u dat noemt, dat, dat trekt dat u toch meer? Dat ja. is uw hart. En, en waarom dan eigenlijk? Want misschien kun je in de politiek veel meer bereiken dan bij de academie. Nou, in de politiek kun je... Uh, uh, daar gaat het om macht. En... Uh, in de, in de academie gaat het om inzicht. En als het goed is, dan kan dat inzicht doorwerken... in beslissingen die vanuit de macht worden genomen. Maar ik zat in Zambia toen ik gevraagd werd... om de politiek in te gaan in Nederland. K uh, kandidaat Kamerlid, ik heb vier jaar in Zambia gewoond... Uh, Economie aan de Universiteit van Zambia in Lusaka. En ik was uh, voorzitter van een commissie voor landbouwprijzen... en marketing van landbouwproducten. En de politiek, dat, die besliste eigenlijk altijd... tegen de belangen van de arme boeren op het platteland. Dus uh, ik had wel gemerkt dat uh, politiek belangrijk is... voor de besluitvorming van elke dag. Dat uh, had u in Zambia geleerd? Ja. En toen belde de politiek uit Nederland? Uh, het ging toen zo: als je belde, dat kostte 30 gulden per uh, drie minuten en die hadden we niet. Nee, ik heb een brief gekregen van de voorzitter van de PPR, Jacques Tonnay. En ik heb dat toen. Uh, ik wou, en ik wachtte op een andere beslissing uh, over een positie aan de Universiteit van Zambia. Maar uh, ik heb dat toen gedaan. En daar ook nooit spijt van gehad. En ook nooit spijt gehad dat ik na zes jaar eruit ben gegaan. Ja, want toen dacht u, dan wil ik toch weer terug meer naar de universiteit... om ja. de grote lijnen dan ja, te bedenken waar ze wat, in de politiek misschien wat mee gaan doen. Ja, u vroeg wat betekent dat? Nou, je draait, Het is om te beginnen, uh, als ik mezelf zou moeten typeren... dan ben ik een, in het Engels een educator. Iemand die zich bezighoudt met vorming en overdracht aan nieuwe generaties van studenten. Uh, dus daar uh, ligt mijn, mijn eerste uh, oriëntatie. Dat, uh, dat, en, en dan komt daarbij onderzoek. En uh, dat is natuurlijk belangrijk om inzicht te krijgen. Ja. Nou bent u inmiddels uh, 75, hè? zeg ik het goed? Uh, over een paar weken. In november wordt u dat, hè? Ja. ja. ja. Uh, maar, maar u bent nog niet gestopt met werken? Nee, ik heb nog een gastvrijheidsovereenkomst met de Universiteit Utrecht. En ik heb dus nog steeds studenten die ik begeleid bij een uh, scriptie. En, uh, en mijn onderzoek gaat ja. verder. En wordt het dan geen tijd om eens een keer echt op te houden dan? Misschien wel, maar dat merken we dan wel. Hè? Uh, je, het, het, je ziet uh, dingen waarin je uh, iets zinvols kunt doen. Iets wat uh, wellicht relevant is. En je wordt gevraagd... Uh, dus dan ga je even niet uh, andere dingen doen... maar die uh, waar andere mensen je voor nodig hebben. Ja, misschien hebben ze u bij GroenLinks wel heel hard nodig nu... voor een of ander commissietje of ja, adviesje. Ja, nou, dat had best gekund. Maar nadat vorige week uh, Nieuwsuur mij vroeg... om uh, daar mijn licht over te laten schijnen... denk ik dat ze wel weten hoe ik erover denk. En... Uh, en liever mensen hebben uh, die zich minder publiekelijk hebben uitgesproken. En dat kan ik heel goed begrijpen. Ja, mensen zeggen ook wel eens: het zijn altijd die partijprominenten. die dan vanaf de zijlijn hun commentaar geven. Dat is ook zo ja, makkelijk. Ja, prominenten, dat zegt me niks. Maar ik hou meer van het woord veteranen. Kijk, ik heb wel uh, destijds in het kabinet. en al zes jaar behoorlijk meegedraaid. En heb het enige idee dat ik weet hoe het op het Binnenhof gaat. En ook hoe het in een partij gaat. En ook hoe het behoort te gaan gezien uh, de uitgangspunten. En uh, alles wat de partij geregeld heeft aan procedures. Ja, en dat is niet juist gegaan, zoals we aan het begin van dit gesprek al zei. Dat is duidelijk. Helaas niet. Nee. Nou, laten we afwachten wat er uh, komt uit dat uh, onderzoek... wat gedaan wordt naar de val... Uh, of in ieder geval naar, naar, naar de slechte verkiezingsuitslag uh, voor GroenLinks. En misschien komt er nog een extra onderzoek... waar u dan voor pleit naar de val van Jolande Sap. Mag ik u danken voor uw komst naar uh, twee dingen. Bas Gijf, Fortman hoorde u. Hij was uh, fractieleider en Eerste Kamerlid van de PPR... totdat die partij opging in uh, GroenLinks. Goed, het is alweer half negen. Ik kan uren met u praten, maar de tijd zit er alweer op. Ja. Want BNN Erik Kortom staat weer te trappelen. Ja, dat dacht ik al. Ja, dankjewel. je Ja, inderdaad, zometeen BNN Today. Met daarin uh, ga ik praten over een film die uitkomt over de Nederlandse dance scene. Want dat zou je misschien niet weten. Uh, ik wist dat ook niet helemaal. Maar de Nederlandse DJ's doen het wereldwijd buiten gewoon goed. Daar is een film over gemaakt. We gaan het hebben over uh, homoseksualiteit in het voetbal. Uh, over 30 jaar opsporing verzocht dat allemaal zometeen na half negen in BNN Today. Maar eerst het nieuws met Christian Bodebakker. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het bedrijf is Coca-Cola Hellenic, dat cola produceert voor 28 landen. De crisis in Griekenland is volgens de directie... slecht voor de kredietwaardigheid van het bedrijf. De productievestigingen in Griekenland blijven gewoon open. En goed nieuws voor de fans van Asterix. Er is een nieuwe tekenaar gevonden. Vorig jaar maakte Albert Uderzo bekend dat hij ermee stopt. En nu is DJ Konrad aangewezen als opvolger. Hij zal het 35 e Asterix-album maken dat eind volgend jaar moet verschijnen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Twee minuten over half negen. en een hele goede avond. Het moet maar eens afgelopen zijn met die negatieve houding... tegenover homoseksuelen in de voetbalwereld, vinden ze bij de KNVB. Wensley Garden is vanavond mijn gast. Hij is, voor zover we weten, de enige profvoetballer in Nederland... in ieder geval die uit de kast is. Uh, of er nog homoseksuelen binnen het voetbal zijn. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. En in Amerika gaan Joe Biden en Paul Ryan straks uh, met elkaar rechtstreeks in debat. Kunnen zij de race om het Witte Huis eigenlijk nog beïnvloeden? En zometeen ze zijn onderweg. Gatim El Ghatip en Samuel Komatsi uh, uh, uh, hebben een film gemaakt. Een film uh, over de Nederlandse invloed op de dansmuziek. Um, volgende week is het Amsterdam Dance Event. Daar gaat de film in première. Daar gaan we zo meteen over praten. En straks Today's topics met Luc. Met nieuws ook over de Armstrong zaak. Straks al het laatste nieuws in het uh, sportblok hier. Verder wil de Tweede Kamer een brief. Waar die brief over gaat hoor je ook straks. En het is dus coming out day. Ook in de normale maatschappij uh, voelen mensen zich uh, ongemakkelijk... als ze het over, over homoseksualiteit moeten praten. Zometeen meer na 9 uur in Today's Topics. En voor het allernieuws rond Armstrong... want dan zal het ongetwijfeld lopen gaan... zit hier Twan van Peperstraut. Ja, Twan. het gaat maar door en door en door. Hè? Ja, de Rabobank wielerploeg is nu in opspraak gekomen... door de uitspraken van Levi Leipheimer. Want de Amerikaan, die van 2002 tot 2004 in dienst reed... van de Nederlandse ploeg, heeft opgebiecht Epo te hebben gebruikt... dat hij kocht van de toenmalige teamarts van Rabobank. Volgens Leipheimer was ook een andere Raborenner... gebruiker van het verboden middel. Theo de Roy was in die periode manager... maar wist niets van dopinggebruik binnen zijn, plo zijn ploeg. Volgens, de eh, volgens hem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 en uh, dat wordt we wel eens vergeten. De renner is, de renner is verantwoordelijk voor, uh, voor zijn keuzes. Hij zegt dus van niets te weten, de Roy... maar voormalig Rabobankrenner Remmert Wielinga gelooft daar niets van. Ik kan me niet voorstellen dat uh, als de renners op individuele basis... iets met de ploegarts hebben gedaan... dat dan uh, de ploegarts dat uh, niet, ja, niet communiceert met, het, uh, met de ploegmanager, zeg maar. Ja. En met de, met de voornaamste ploegleiders. Dus ik denk dat hij daar... Zeker vanaf de hoogte waren. En dan even naar Harald Knebel. Die werd pas na de periode Leipheimer directeur van de Rabobank wielerploegen. En hoewel hij eh, zijn hand niet voor in het vuur durft te steken... denkt hij wel dat de ploeg van nu schoon is. En daarom gelooft hij ook niet dat de onthullingen en de uitlatingen van Leipheimer... gevolg hebben voor het huidige sponsorcontract. Ik vind dat als je kijkt naar deze sport... dan zijn wij met de toekomst bezig. Eh, wij worden steeds in de wielen gereden door het verleden.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 En uh, we zijn met een goede toekomst bezig. En daar, daar zit nog voldoende perspectief in. Het is aan de bank om uh, keuzes te maken hoe ze daarmee verder gaan. Ja, volgens Knebel moet er nu een uh, waarheidscommissie komen. die definitief afrekent met het verleden. Hij pleit voor deze oplossing omdat het probleem groter is. en niet alleen de Rabobank treft. Ja, het, het houdt gemoedigd is bezig. Hè? Zo blijft meer om tien uur langs de ja, lijn. Ik hoorde vanmiddag ook Thomas Dekker. Uh, een tamelijk uh, extreme uitspraken doen over. Dat er mensen bij de Rabobank Bank dan echt met, een, met, ja. poep, met poep in de ogen hebben Ja, hij, hij heeft geboet inmiddels. Dus ja. ja, hij kan er iets makkelijker over praten. Nee. Nou, Twan, mooie, mooie warme avond dan nog. Ja, dank je. Dank, dank, je, wel. dank je. dank je wel. Ja, um, zometeen... Uh, ah, eerst weer een plaat. Ja, Alicia Dixon, The Boy That's Nothing... Ja, net als een doodzonde. Ik zit ook op 3FM. Daar ben ik dj en nog een plaat heen praten. Op die manier is aan het begin. Dat kan echt niet. Dus, misschien heb je niet eens gehoord wie het was. Het was Alicia Dixon, the boy does nothing. Vanavond is een bijzondere avond, een spannende avond. Ik denk ook voor Twan Huis, die zal toch redelijk zitten te zitten in zijn stoel, want wie zit er naast hem? Namelijk de neus, oftewel Willem Holleder. Uh, vanavond zijn de opnames voor College Tour met Willem Holleder. Waar, weet ik eigenlijk niet. Is dat, is dat bekend eigenlijk? Oh, het is ergens in Utrecht. Uh, We hebben een verslaggever op afgestuurd om eens te kijken wat de studenten zoal zouden willen vragen aan Willem Holleder. Ik mag vanavond de vraag stellen <laughs> hoe hij in de liefde is. Ik ga aan hem vragen of uh, als hij niet terugkijkt op zijn leven waar hij niet trots op is. Of zijn ouders nou ook echt trots op hem zijn. Of hij spijt heeft. Wat hij was geworden als hij geen crimineel was geweest. Uh, of hij zich veilig voelt hier nog in Nederland. Als ik de kans kreeg dan zou ik willen vragen wat hij er nou van vindt dat hij uh, door heel veel jongeren bewonderd wordt. Ja misschien of hij spijt heeft van de dingen die hij gedaan heeft. <laughs> of hij een uh, 9 tot 5 baan ambieert. Wat hij wilde worden toen hij klein was. Of de periode dat hij heeft vastgezeten... Uh eventuele invloed heeft op zijn verdere ambities in het leven. Uh, hoeveel korting krijgt hij als hij gaat afdingen? En waar al het geld ligt? Dat vind ik de mooiste. Of die korting krijgt als hij gaat, af, gaat afdingen? Nou goed, dat zijn de vragen die allemaal gesteld gaan worden. Uh, hebben we hebben straks ook nog contact met iemand die erbij is... Die... Die sprint voor ons even de zaal uit en daar hebben we straks even telefonisch contact mee. College Novas of net heet niet met Novas, het heet College Tour eh, met Van Huis en, eh, en Willem dat dus. Goed, eh, over naar de politiek en wel in het buitenland in de VS. Het belooft namelijk een spannende avond te worden daar in de VS. Over een paar uur gaan de twee vicepresidentskandidaten met elkaar eh, in debat. Republikein Paul Ryan versus democraat Joe Biden. En onze man in Amerika is Michiel Vos. Michiel, goedenavond. Hi. Normaal gesproken doen uh, debatten tussen de vicepresidentskandidaten... er niet zo heel erg toe. Zijn altijd wel leuk en interessant, maar, niet, maar misschien niet beslissend. Vanavond is dat anders, toch? Of niet? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ze doen er niet toe. Dat wijst elke opiniepeiling al sinds 100 jaar zo'n beetje uit. Sinds er opiniepeilingen bestaan. Ja. Maar als de... Top of de ticket, Obama. Het slecht doet, dan is het aan de nummer twee, Biden, de vicepresident, om zeg maar de schade te beperken, om te zetten in een soort winst en te laten zien dat dit ticket, hè, de Obama-Biden-ticket, wel degelijk kan terugslaan als. Uh, ze ...in de verdediging worden gedrukt door Romney vorige week... ...en door Paul Ryan waarschijnlijk vanavond. Ja. Dus nu opeens is er door de druk van de slechte prestatie van president Obama vorige week... ...is er nu opeens druk op Biden, maar dus ook op het debat zelf... ...van hoe gaan de democraten nu zich verdedigen, want ze staan nu onder druk. Opeens zien alle opiniepeilingen, die wijzen nu op een enorme winst voor Romney... ...een verlies voor Obama, en opeens is de verkiezingen en de strijd weer wide open, zoals de Amerikanen zeggen. En dat dus allemaal naar aanleiding van één debat... waarin Obama ook inderdaad echt slap en, en, en futloos en, uh, en ongeïnspireerd overkwam. Nou moet dus deze Joe Biden dat op gaan lossen. Nou is het wel een ervaren kracht, hè, die Biden, of niet? Ja, arme Joe Biden zou je bijna zeggen. Ja, bijna wel, ja. Uh, poor guy. Uh, nee, hij is charming. Hij is natuurlijk al 100 jaar senator. Uh, hmm. Hij is ook iemand met, zeg maar, het, um, het goede... Uh, lower middle class uh, achtergrond bloed. Hij is iemand die een man van het volk is. Hè. Dat, dat is altijd belangrijk. Hij weet wat de gemiddelde Amerikaan meemaakt. En ja. Zo komt hij in ieder geval over. Hij is ook iemand die foutjes maakt en zich verspreekt en domme dingen zegt. Maar hij is wel aanraakbaar. Paul Ryan is onbekend, jong. En die moet dus een beetje... Ja, die moet... Dat is de, de de jongen met de plannen, uh, weliswaar plannen, maar zijn die ook uitvoerbaar? En ja, ik denk zeggen, dat die, die, die, die Ryan is een dat is een, dat is een, een jo hele jonge uh, en gemotiveerde havik, hè? Ja, toen in 1988 president, nee, vicepresident Biden, toen wilde hij president worden. Toen zat Paul Ryan nog gewoon keurig op, op, de, op de middelbare school. Op school, dus, ja. We zitten 27 jaar tussen deze beide mannen. Dus eh, inderdaad, eh, Biden is echt een soort grijte vos. En Paul Ryan is een soort jonge hond in het huis van afgevaardigden. En waar hij het, het ene plan en het andere plan presenteert... allemaal erop neerkomend dat ongeveer de overheid in, in, in twee moet worden gesneden... en één deel gewoon moet weg, weg worden bezuinigd. Nou, dat gaat allemaal heel ver voor veel Amerikanen... maar ze vinden... Natuurlijk wel een beetje spannend. Ja. Hij is op die manier een, een soort vernieuwend iemand, net zoals Serre Pepe, dat vier jaar geleden was, maar dan op een andere manier. En hij moet de oude reus Biden zeg maar een beetje verslaan en neerzetten als het status quo. En als onderdeel van het ticket van luister jongens, jullie hebben het vier jaar geprobeerd. Hè? Jullie kwamen hier vier jaar geleden. Het is niet gelukt. Jammer. We zijn nog steeds persoonlijk best wel. Onder de inning voor jullie, maar het is gewoon niet gelukt. Okay. Nu aan de, aan de kant is dus nu plaats voor nieuw bloed maar en een hoe... nieuwe aanpak. En... Even dan, Michiel, hoe gaat die hij... Paul Ryan dat doen? Want je, je zegt, Joe Biden is ervaren en die staat daar met al die ervaring. Gaat hij, hem, uh, uh, gaat hij in voor de kill? Gaat hij met twee benen proberen te tackelen of zal hij het, zal hij het uh, uh, bedachtzamer aanpakken? Wat zal hij doen, denk je? Ik... Ik zou zeggen dat laatste, omdat hij het moet hebben denk ik van de inhoud. Ik bedoel, het is heel moeilijk te voorspellen hoe dit soort debatten gaan, want je kunt het niet helemaal, je kunt het ook niet helemaal echt voorbereiden, dat geldt voor hen twee. Ja. Ik denk dat hij het vooral moet hebben van de inhoud, de plannen. Vier jaar Obama heeft niet gewerkt, we zitten nog steeds economisch te veel in de put. Um, he, ze hebben niet het goede, uh, de goede strategie voor ogen. Wij kunnen het beter. Kijk naar deze plannen. En dan gaat hij het uitleggen. En dan zal Biden zeggen ja, yeah, but that's not reality. Jullie ja. leven niet in de realiteit, jullie leven in een soort zoals John Stewart dat laatst noemde, jullie leven op bullshit mountain. Dat is, dat, is niet, dat is niet waar Amerika op zit te wachten. En dan krijg je een gevecht tussen deze twee. En het moet een gevecht worden, want er staat veel op het spel. Ik wou net zeggen. Ja. Ik, Obama is het op dit moment even aan het verliezen. Ik weet niet of hij het ook in november verliest, maar voorlopig gaat het niet al te best. Dus ze moeten nu het tij keren, Obama-Biden. Ja, spannend dus vanavond. Michiel, um, houd voor ons in de gaten en we horen je snel. Weer. Michiel Vos, dank je wel. Geen dank. Ja, Anouk vroeg een paar weken geleden... Uh, om hulp bij het produceren van, uh, van een nieuw nummer uh, wat zij uh, ging schrijven. We hebben drie toppers van muziekproducenten uh, aan het werk gezet. En het resultaat mag er zijn, dat hoor je zo meteen. Duitse dame en een prachtige Zwitserse dame... vormen samen het duo Boy en daarvan hoorde je Waitress. Uh, we blijven bij de muziek. Als ik even een paar namen zo de lucht in mag slingeren... Uh, ik noem Chesto, ik noem Arme van Buren, Afrojack, Chucky, Sensation White... dat is dan geen DJ, maar een, een gezellig evenement. Wereldwijd is de Nederlandse dancing van grote invloed, dat blijkt. En uh, precies daarover gaat de film Dutch Influence... die volgende week tijdens het Amsterdam Dance Event in première gaat. Uh, makers het team El Gatip en Samuel Comazzi zijn hier... Jongens, welkom. Ja. Ja. Goedenavond. Welkom. Het team, jij kreeg uh, een kijkje achter de schermen hè, bij de grootheden. Niet helemaal toevallig dat jij dat uh, mocht. Nee. nee. Wa <laughs> Want? <laughs> nou ja, de meeste die, uh, die, die ken ik al, de meeste jongens. Hoe komt dat? Ja, ik, ik ben zelf ben ik al uh, best wel, wel een tijdje werkzaam in de dancing. Ik heb hiervoor ook nog een uh, club gehad. Doe festivals. Nou, en die segmenten. gasten daar dan ook gedraaid? In, ja, ja, ja, ja, ja, dat is wel heel leuk. Everjack die, die, die, die mocht nog bij mij openen. En <laughs> uh, weet je wel. Ja, kom op nou, mag ik echt He een... Heel even om dingen dragen. in perspectief te brengen. Hoe oud ben je? Ik ben 30. Je bent 30. kan die Everjack ik mocht nog bij mij was. ook. Ja, mooi is dat. Ja, ja, heel ja. Goed. Zullen we even een stukje luisteren? Ja. Naar... hip pop, waarom allemaal Amerika jazz maar niet houdt? Als je ergens binnenkomt en je zegt kom uit Nederland, de oren gaan gelijk zo. House is is it's a new movement, man. They're revolutionizing the whole state of trans... the whole state of house music. Wauw. Wow. <laughs> um, dat was een stukje uit de film. Wat, gaan jullie laten, wat laten jullie ons zien in die film eigenlijk? Nou, wat we eigenlijk laten zien is... Uh, de invloed en het succes wat deze jongens nou uh, buiten de landsgrenzen hebben. Ja. Kijk, als ze hier in Nederland rondlopen... Iverjack om nog maar even één keer hem aan te halen. Die komt uit spijkenissen En zelfs daar is er bijna niemand die hem aanspreekt. Mm -hmm. Wij waren in Miami. En uh, die jongen kan niet uh, onbeschermd door de club nee. lopen. Die moeten zijn capuchon op en zijn manager moeten bijlopen... zodat ze hem niet zien en hem, voordat hij de boet inloopt, al tegenhouden, zeg maar. Omdat er zoveel fans staan ja. die hem allemaal aan willen ja. raken, willen zoenen. Ja. Hollywood-taferelen, ja. echt waar. Maar is... hier in Nederland niet, hoor. Nee, nee, nee. nee. Nee. Daar, gaan we, daar komen we zo meteen op terug, want dat vind ik wel heel leuk. Want dat is namelijk misschien ook wel onderdeel van het succes juist van die gast. Maar daar, daar, daar komen we zo meteen op. Um, hoe groot is, is, is die invloed, laten we zeggen, even muzikaal gezien? Hè? Want je hebt die, die jongens, dat zijn natuurlijk sterren. Maar wat is er zo speciaal aan die muziek die wij hier in Nederland maken? het team, zijn maar al. Ja, nou ja, wat is er zo speciaal aan de muziek? Uh... Nou ja, dat ze daar in Miami echt vol voor gaan. Ja, nou, ik, ik, ik denk dat, dat, dat, dat trends en, en, en, en de, de, de, ja, we noemen het EDM, hè? Electronic Dance Music. Um, ja, dat, dat is hier in Nederland toch wel helemaal ontwikkeld, zeg maar. Uh, het begon allemaal natuurlijk in Amerika, in, in, in Chicago. Ik wou net zeggen maar die Detroit uh, ja. en Chicago Deep House en dat soort Toen zaken. is het, uh, het naar Engeland gevlogen en die, en die konden er blijkbaar niet zoveel mee. In Nederland gekomen en, en jongens als, als Chesto, Armin van Buren. Ja, die, die hebben er zo'n slinger aan gegeven eigenlijk. Dat, dat ja, op een gegeven moment, dan heb je het. Hè. Dan, dan is er een sound en, en daar gaat iedereen los op. wel in twee woorden, wat is die sound? Wat, wat, ik bedoel, we kennen de palingsound en uh, dat is heel Hollands. En zo, maar wat is hier zo Hollands aan? Wat hebben wij eraan toegevoegd? Nou, in twee woorden, dan moet ik zeggen Dutch house sound. Dat zijn ja. er drie woorden, okay. maar <laughs> dat is dan de palingsound, <laughs> ja. zeg maar. Maar ja, het is, het, is een, het is een bepaalde melodielijn, denk ik ook, die... die uh, ja, die voortkomt uit de muziek die de Nederlandse jongens maken. En het grappige is dat je, je hebt zoveel keuzes en zoveel topjongens, zeg maar. Ja. En die hebben ook nog eens een keer ieder hun eigen Dutch sound. Ja, zeg ja. Maar. Dat is, het gaat heel ver, zeg maar. Laat ik zo zeggen, als ik ernaar luister, heb ik het gevoel... is het muzikaler dan, dan de house die elders op de wereld gemaakt wordt? Ja, dat, dat, is, dat is heel lastig om te zeggen. Want, kijk, een armie van Buren maakt trends. Ja. Een, een Everjack, die, die, die, die, die maakt eigenlijk, om het gewoon maar te zeggen... bliepjes house. Ja. Dat is drie jaar geleden, is dat ontploft. Uh, daarvoor kende niemand die, die, die, die liepjes aan. Nee, dus, dus, dus, en, en zo heb je zoveel verschillende genres. En ja, ik heb ook met heel veel artiesten gesproken. Of zeggen, ja, het die mannen nou op. Ik wil niet in hokjes denken. Ja. weet je, Ik ben niet uh, uh, trans, ik ben niet uh, bleepjes. Nee, maar het lijkt me toch hartstikke leuk om zelf ook op zoek te gaan... naar waar, waarom, waarom gebeurt dit ja maar, ons, maar, maar, toch? Ik, ja, maar de grap is, en dat, dat, dat zegt Diplo ook uh, uh, in onze documentaire... dat Nederland zo goed is in zoveel verschillende genres. ik bedoel hard style, hardcore. Dat is ook zo groot is in Nederland. Ja. Ja. Ja. Ja. <tie> Nederland ja. heeft dan zeg maar zoveel subgenres uh, en elk genre heeft op zijn eigen manier ook weer. Is, is het geen subgenre, maar juist weer een, een, een, een op zichzelf staand iets, weet je? Oh, hardstyle ja. is bekend als een subgenre, maar je hebt festivals waar 50.000 mensen op afstonden. knallen. Ja. ja. ja. Hey, maar ik denk dat je het ook echt kan vergelijken met met met bijvoorbeeld rock, ja. uh, metal. het uh, zijn allemaal. Het is allemaal, allemaal... muziek, maar het zijn allemaal uh, de, precies. Ja, en dan heb je de rustige versies van. Ja. Nou ja, uh, en en en en dat kan ook weer harder. Dus dat is het. is zo breed. Laten uh, we toch even terug naar die populariteit. Wie zegt uh, en uh, Dan kan hij gewoon <truimertijd> naar de straat lopen niks aan de hand. Maar als hij dan in het buitenland gaat, dan zijn de tafels. Hele idioot, is dat iets waar? Uh, want ik proefde aan jou net het team dat je denkt: ja, dan gaan we weer in Nederland doen, maar gewoon dan doe je al gek ja, genoeg. Ja. Is dat iets waar jij je aan stoort? Ja, ja, en, wa ja. en waarom? Nou, ik, ik, het mag voor mij in Nederland allemaal wel wat losser. Ik, ik, het is, het is zo frustrerend om te zien dat dat al die Nederlandse jongens verdwijnen in het buitenland terwijl ze allemaal hier vandaan komen. Ja. En, en, uh, maar verdwijnen ze naar het buitenland... Omdat, ze, omdat we ze hier niet genoeg credit geven, bedoel je dat? Ja, nee, toch? ja nou, dat, dat weet ik bijna nou wel zeker. Het is, is het het niet is... gewoon omdat ze daar veel meer geld kunnen verdienen. Ook, ook. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk op een punt... dat, het, dat geld geen rol meer speelt. Maar als je in, ja, het, is, het is echt te grappig geworden Als je dan gewoon een gemiddelde club pakt in Nederland... En het publiek die voor je neus staat, die staan allemaal met, met, ja, met blackberries. Bijna zijn ze gewoon discussies aan het voeren van... Ja, hé, hey, ja, ja. hey, wat doe je vanavond eigenlijk? Wat doe je morgen? Of, en daar uh... hebben singer-songwriters ook last van. Hè? Dus ja. hoe zachter het gaat, des te het bier besteld ja. wordt. Ja, ja maar, maar dan kom je dus op een punt dat dus Nederlanders zo succesvol zijn in het buitenland... dat ze daar heel veel geboekt worden. Ja, snap Maar heb jij samen het gevoel dat die jongens zich eraan storen? Of vinden die het misschien wel uh, nou ja, We wij, wij hebben wel, weet je wel, af en toe momenten gehad. Ook in de documentaire komt dat een beetje terug. dat Die jongens, weet je wel, ze hebben wel zoiets van... Uh, Everjack zegt bijvoorbeeld... Uh, dat het belangrijkste wat ik vond aan het Grammy winnen... was dat Nederland opeens doorhad dat ik, uh, wat ik aan het doen was. Je en dat mijn oma me belt en zegt... jongen, je bent op RTL Boulevard. Weet je wel? En dan denk in ik Italië, van... Ja, ja, ja. Terwijl ze in, ja. in Amerika zijn ze bij Ellen DeGeneres... en noem maar op, bij al die grote shows. Ja. Terwijl in Nederland, weet je wel... ze krijgen de waardering zeker wel hoor, maar... Misschien niet genoeg. Dus uh, we, hebben, we hebben absoluut iets om trots op te zijn. Alleen, we, alleen weten we het nog niet. Dan gaan jullie veranderingen brengen. Want 17 oktober, de openingsavond van het Amsterdam Dance Event, gaat Dutch Influence in première. En de trailer die hebben we alvast op onze Twitter gegooid trouwens. Het team en oh, samen. Ja, ontzettend veel succes. En dank, veel, dank, jo, dank, dank je wel. Dank je wel. Radio 1, Erik Kortom. PNN Today. Anouk heeft hulp nodig bij het maken van een liedje. Want een paar weken geleden plaatsten ze dit nummer op haar Facebook. I won't play that game. Dit liedje moet volgens Anouk hoe dan ook uitgebracht worden... alleen moet nog even geproduceerd worden. We hebben drie totaal verschillende producers aan het werk gezet... die we de afgelopen week hebben gevolgd. En de eerste heb je vorige week nog kunnen horen. Dat was de productie van de Hollandse hitmachine Bram Koning... met zijn bandoneon. Onze Deense popproducer Jonas Viltenborg heeft zijn versie ook af... en hij vertelt zelf wat hij met het nummer heeft gedaan. met dat YouTube-linkje uh, mee te jammen. Gewoon met een hele grote soort rock sound. Want ik denk Anoop, dan denk ik stoer, dan moet de drums ook uh, stoer zijn. Um, maar dat, dat werkte voor mijn gevoel niet, omdat het uh, best wel een intiem liedje is. En ik vond dat intimiteit er wel in moest blijven. Al helemaal gezien de tekst. Maar voor mijn gevoel is dat wel goed gelukt. Hoor, dit. Um, naast pop en de volgende sound hebben we natuurlijk ook nog Anouk Ghos. Hip hiphop. man maakte de volgende productie. Ik heb er een uh, hiphop versie proberen van te maken. Ik heb uh, een uh, plaat van El Green gepakt. I'm glad, I know you. Wat Biggie ooit gesempt had. Ik ga die break gebruiken en ik wilde het wat rauw doen. En, en uh, Anouk is rauw en ik wilde de rauwe hip-hop sound erin uh, toevoegen. Maar het moest ook wel een beetje in een in, in contrast met, met, het, met het nummer zijn. Dus af en toe zijn er wel gedeeltes dat het wel rustiger is. Maar ik wilde, bepaalde gedeeltes wilde ik echt wel pompen met de <middels> Weer een beat komen, Had op. Hé. Hey. Ah. Had gekund. Ah, ik vraag me af of Anouk hiermee in dienst hebben bewezen. Want ik zou gaan twijfelen hoe het zou moeten, denk ik. Uh, drie hartstikke leuke uiteenlopende versies. Dus ga naar facebook.com slash Today om de volledige versies te horen. Dat kan. Of om je, op je favoriete bewerking te stemmen. Want ook dan, dat kan daar. Misschien hoor je binnenkort dan wel een van deze drie versies... als nieuwe single van Anouk. Het is bijna tijd voor het nieuws. Het is bijna negen uur. Zometeen uh, gaan we gewoon lekker verder. Maar Eerst het nieuws met Christian Bodebakker.